Je ziet ze elke dag op straat wel voorbij schieten. Fietsen met voorop een hond in een bakje. De blik vier vooruit, neus omhoog. Oren wapperend in de wind als richting wijzers, Alsof ze de baas de weg wijzen in de chaos van de stad. En onze gast fotografeerde de honderd mooiste honden voor zijn boek. Elke dag een lach. Honderd honden op de fiets. Hier is Thomas Slijper. Uw presentator is Jelly Brouwer. Het is voor mij heel ongemakkelijk, Thomas Slijpen, want ik zit opeens in een andere stoel. Ik kijk een andere kant uit. En dat ja. heeft alles te maken met jouw oor. Ja, ik moest Het je even, oor van even, de, de, de, de fotograaf. Precies, ik ben rechts eh, enigszins doof, dus moest ik jou naar links eh, manoeuvreren. Sorry. En je bent nog hartstikke ja. jong. Ja. Wat is er aan de hand met dat oor? Ik, eh, ik had gewoon een niet zo pintere huisarts eh, toen ik jong was. En een middenoorsontsteking die eh, heeft doorgesluimerd en een deel van mijn gehoor heeft eh, vernietigd. Dus dat was geheel zinloos. Maar ja, in wellicht, dat dorpje uh, in de buurt van Maastricht? Ja, precies. Ja. Een Daarin dorp huisarts. Of mogen we nee. daar niks kwaads over zeggen? Nou ja, dat is, volgens mij was de volgende huisarts prima. Dus uh, aan het dorp heeft het niet gelegen, maar hij heeft een foutje gemaakt. Hm. En? Heb je daar ooit ja. nog met hem over gesproken? Of jouw nee. ouders? Nou ja, nee, dat ja, weet ik eigenlijk niet. Ik, ja, uh, ik denk dat dat gebeurde toen ik uh, al een jaartje of acht was... En, ik weet eigenlijk niet of daar nog over gesproken is. Ja, het is dan allemaal gebeurd, het heeft ook niet meer zoveel zin. Hm. Ik geloof dat hij ook vrij snel daarna met pensioen ging. Dus dat maakt dan ook niet meer zoveel uit. En, en als dat en, al ja. gebeurt als kind van acht, dus daar, daarna ja. werd jouw gehoor onmiddellijk veel minder? Nou ja, dat is in die tijd minder geworden. Toen moest alleen de, het ontsteken gestopt worden en het gehoor was al verminderd, ja. Hm. Het werd toch wel eens iets... uh, we geestig. Mijn moeder testte dat dan door te vragen of ik uh, een ijsje wilde. En ze dacht van ja, luistert die jongen gewoon niet naar me <laughs> of hoort hij me niet? Ja, dat is nou, als ik dan op een vraag, niet ging reageren, nou, dan, dan, dat, was een, dat was alarmerend. Ja. En voor uh, jouzelf, heeft het iets, iets uh, veranderd? Ja, als ik in een, uh, in een drukke stad slaap, dan uh, heb ik altijd één oor dat boven ligt uh, om even al het geluid te dempen. <laughs> dus het heeft ook voordelen dat ik. Uh, dat ik even minder hoor. En, en wie weet, ja, maar dat is gepsychologiseerd van een amateur... dat ik daardoor gesprekjes of small talk minder goed versta in kroegen en zo... en dat ik daardoor meer om me heen ben gaan kijken... en daardoor wellicht visuele ben ingesteld geraakt. <lacht> het zou zomaar kunnen. Ja, je zegt het dus, met een uh, brede grijns, maar het zou zomaar eens echt zo kunnen ja, zijn. Ja, wie weet. Hm. Wie weet. Maar zo is dat gekomen. Zegt dit meisje op uh, het fotoboek dat in november verscheen. Een Japans ja. meisje, dat komt wel vaker terug, ja, dit dat meisje. Is, dat is uh, Matsuki, uh, een hele goede vriendin van mij. Niet jouw muze. Uh, ja, dat is mijn muze. Ja, muze in de zin ja, van nou goede goede fotografie, zeg maar. Ja, nee, ja, muze in artistieke zin, zeg maar. Ja, muze is ook iemand die je veel volgt en fotografeert. Het is niet, uh, het is niet mijn vriendin, maar een, een goede vriendin die ik veel, uh, veel gefotografeerd heb. En uh, nog steeds met regelmaat fotografeer. En hoe gaat het dan? Dan maken jullie een afspraak? Van... Nee hoor, ja, ja, er... we zien elkaar gewoon re regelmatig. En, en uh, zij ziet er altijd wel goed gestyled uit. En als dan net het licht ergens goed valt, dan zeg ik... Hé, hey, ga eens even staan. En hier in dit geval spring eens even. Even, even iets doen, even iets, uh, iets geks proberen. Dus er zijn gewoon vaak situaties waarbij uh, het licht goed is, de omgeving goed is en, en zij zijn ze vrijwel altijd goed. Dus dan uh, is, het, uh, <laughs> is het makkelijk scoren. Waarmee je het nu doet ja. voorkomen alsof je alleen maar hele knappe mensen fotografeert, dat is niet het geval, toch? Je selecteert ze niet. Nee, nou ja, gek. Als ik uh, portretten maak, dan, uh, moet, dan is het of omdat iemand er heel gek uitziet, of. Eh, wel aardig uitziet. Eh, als ik straatfotografie doe, straat, gewoon straatbeelden... waar meer mensen in lopen, nee, dan, dan maakt het me helemaal niks uit. Of als er leuke tafereeltjes zijn, dan maakt het me echt niet uit... hoe iemand eh, uitziet. Dan gaat het me dan meer om, om wat voor verhaaltje je in één foto kan laten zien. Mm -hmm. dus, eh, twee mensen in een deuropening... die staan te praten met iemand die half nog op de fiets staat... Eh, Terwijl er een kat naast ligt. Dat is een foto die ik nu beschrijf die ik niet gemaakt heb, maar die ik net zag. Oh ja? Uh, maar... waarom heb je hem niet gemaakt? Ah, ja, je ik... hebt je toestel bij. Nee, ja, hier ja op ik, ik, ik keek het aan. Ik vraag tegenwoordig bijna altijd toestemming. Maar die, die stond, er stond een heel mooie dame in de deuropening. Een, een jongetje ernaast dat aan de rok trok. Daarnaast buiten ligt een kat op tafel. Nou, dat is helemaal mooi. Dan heb je al twee onderwerpjes. En ze stond te praten met een moeder op de fiets met een kind achterop. Alleen net... Toen ik dacht, van, nou, nu ga ik even vragen of vinden jullie het goed als ik me ermee ga bemoeien. Uh, dus dan, dan, dan vraag ik of ik mag fotograferen, dan blijf ik even bij. Wat hangen. is jouw openingsvraag? Uh, mag ik even storen? Ik zou graag een foto van jullie willen maken. Dat is het eigenlijk. En dan zit hier vaak in Amsterdam verwarring van hoe maar hoezo dan? En dan leg ik het even uit. Sommige mensen vinden het onmiddellijk goed, maar meestal moet ik enige uitleg geven. Wat leg jij dan uit trouwens? Nou, dan, uh, dan leg ik uit dat ik, het, uh, dat ik gewoon dagelijks op straat fotografeer in Amsterdam en dat op mijn website publiceer. Ja, want, want dat, dat is, is aan de hand hè. Dat is grappig. Voor de hand, iedereen ja. die nu in de buurt van een computer zit, ze kunnen ja. dus uh, kijken. Precies, op schleipurg.nl. Zo spreek je niet uit, maar zo schrijf je het wel. Met r.nl Dit -E <tie tie tie> moet je ja, waarschijnlijk uh, ook honderdduizend keer per dag zeggen. Uh, ja, nou, ja, ja. ja. Ik, ik heb gewoon kaartjes bij me, dus dan hoef ik het niet uit te spellen. Dat doe ik ook. Ik geef ze een kaartje dus dan met een voorbeeldfoto erop. Dus dan hebben ze al meteen een idee van... ah ja, zo kan een straatfoto uitzien. En, dan en welke voorbeeldfoto al, uh, heb je dan gebroken. voor gekozen... van al die duizenden foto's ja, dat, die je hebt dat, gemaakt? Ja, dat is er een die ik ooit Leidse straat maakte. In 2003 van... Dat was mooi licht. Reflecterend licht een raam van het boekhandel. En, uh, ik heb dan een kwartier op de grond gezeten... in de hoop dat mensen net in een, op een leuke manier aankwamen lopen. En iedereen was in het zwart gekleed op één vrouw na... die een oudere dame met een chique pakje... ze, ze zag er eigenlijk parijsachtig achtig uit. En sommige mensen uh, denken dat het Nina Brink is. Daar doen ze een beetje aan denken. Maar ik weet niet wie het is. Ze liep mooi in het midden. Alles viel op zijn plek. En die, die foto werkt voor mij het beste. Het is gewoon een mooi plaatje. Mm -hmm. uh, het is een straatfoto. Dus het is een goed voorbeeld van voor wat ik doe. En op de een of andere manier uh, ligt hij bij een hele hoop mensen prettig op het netvlies. Dus en en kun je, je dat verklaren, meteen. waarom dat is? Heeft dat ook iets uh, te nou ja, maken met het feit dat mensen denken... is het Nina Brink of niet? Nee, nee, maar nee het, eh, omdat die dame er gewoon goed uitziet. Mooi, het is interessant om naar te kijken. Het is een oudere dame, heel stater mm -hmm. in, in, in, in een mooi, in een mooi uh, pak. En, en het licht is, is heel mooi. Mm. Weet je, daar, daar speel ik vaak mee. dat Als het licht al ergens goed is, uh, ga ik dan hopen op een mooie situatie. En dan wordt er opeens een, een hele fijne foto. Je maakt er altijd meer dan één, hè? Uh, ja. Iedere dag dus, al tien jaar lang. Dus ja. een waanzinnige discipline. Ja, die je al opbrengt. sinds ergens in 2000, bijna ja. 13 jaar. Ja. 13 jaar dus al. En dan altijd meer dan één, of bijna altijd meer mm -hmm. dan één. Is dat een kwestie van niet kunnen kiezen? Of... Ja. Ja, je hebt over meer dan één per dag of meer dan één per onderwerp? Meer dan per één, één per dag. dag. Ja, nee, dat is omdat ik gelukkig uh, meerdere onderwerpen per dag tegenkom. Uh, ik heb nooit uh, gedacht van, uh, de, ik heb dit nooit als een concept bedacht van ik ga dit jarenlang doen met één foto per dag. Uh, wat ik leuk aan internet vond eind 99 begin 2000, dat was dat je iets kon vervangen, iets kon updaten uh, en het dagelijks vastleggen dat deed ik al lang daarvoor. Uh, ik, een keer uh, toen ik van de kunstacademie kwam in, in 99, ben ik een boekje in elkaar gaan plakken omdat ik nog niet zo goed met computers was, eind 99. Dus ik, het dagelijks zat er eerder in dan het, het, het fotograferen voor een website. Is dat op de academie ontstaan in Utrecht, hè, zat je? Ja. ja maar ergens... je het ook al daarvoor? Nee. Nee, ik ben, nee, ik ben pas laat gaan fotograferen. Ik ben pas op de kunstacademie gaan fotograferen, echt. Hm. Daarvoor zat ik meer te schilderen, tekenen, uh, autootjes ontwerpen. Dat heb ik eindeloos gedaan. Autootjes ontwerpen? Ja, een al huis, een stoel. Ja, ja. Uh, dus ik ben ook alleen maar aangenomen op die kunstacademie... op mijn uh, beeldende va uh, vaardigheden en niet op, uh, uh, op een geweldig portfolio aan foto's. Want dat had ik helemaal nog niet. Straks meer. We gaan even naar uh, het nieuws. Ik vroeg je daarnet of je Maarten van Roosendaal ooit hebt gefotografeerd. Dat is niet het geval. Uh, we willen even stilstaan bij zijn dood. De dood van de kleinkunstenaar, de zanger en uh, Liesga schrijven. Maarten van Roosendaal is gisteren gestorven. 51 jaar is hij geworden... Um, nou ja, in 2000 heeft hij Annie M.G. Smit-prijs uh, gewonnen... met het lied Red mij niet, het beste cabaretlied van het jaar. zijn uh, prachtige in memoriams verschenen vandaag in de krant. In 2008 kreeg hij trouwens uh, de Polifinario voor zijn programma Het Wilde Westen. En naar aanleiding van dat programma was hij uh, toen te gast in Kunststof. Uh, ik sprak ook met hem over het geluk en citeerde uit uh, een van zijn liederen. Het geluk... Ziet er goed uit, maar het praat een beetje veel. Ja, nou ja, het geluk, het wordt je opgedrongen. Hè. Er is een, er is een, er is een mensen, Kijk, met de mensen op de strot moeten wij gelukkig zijn... en niemand weet precies wat het is, maar de, het, je moet wel heel veel zijn. Dan heb ik in dit liedje nog geprobeerd een beetje de spirituele kant te pakken. Dus je, uh, uh, uh, wees open en vrijgevig en weet ik wat. Maar eigenlijk had ik dat liedje, dat lied was natuurlijk veel langer. En ging Bladels ook. happiness en zo komen ja, bij jou precies. waarschijnlijk niet binnen die lees ik wel hoor. Oh, die lees je ja. wel. Ja, die Tuurlijk. doen het zo goed na. Nou, Tuurlijk. En dan gaat het over dat geluk. Tuurlijk lees ik dat. En dat is dit geluk. Ja, maar dat is ook wel een fijne En dan fijne, gaat het ook over dat bodem. geluk, maar ook bijvoorbeeld de gezondheidscultus waar je, ja. waar je uh, woedend over maakt en dus ga je verwoed door met uh, uh, uh, roken. Ja, uh, veel roken, van drinken. roken, roken, te veel drinken Ja, maar dat is ook een daad van verzet hè. Het is wel kinderachtig eigenlijk, maar het is een ja. daad van verzet, ja. Oh, dat zie je zelf ook wel ja. als heel kinderachtig. Dat vind ik heel kinderachtig, ja. Zijn niet Ja, zij Maar ja, ja, <laughs> maar ja ik, uh, ik leef gelukkig ook nog met dat, uh, met dat, uh, met dat uh, jongetje in me. Maarten van Roosendaal in 2008 in uh, Kunststof... naar aanleiding van zijn programma Het Wilde West... waarmee hij toen de Polifinario won. Zoals gezegd, heel veel mooie in Memoriams... onder andere van Rinske Wels in Trouw. En uh, zij schrijft dat hij het liedje Mooi dat hij vond dat dat het lied zou zijn dat blijft. En daarom willen we dat laten horen. Mooi. Ach, zie de lammenen toch lurken aan hun vers geschoren moeders...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 kan het frisser dan het fris is, wulpser dan het wulpsen? Ach, ik ben God dank dus nog een keer een jonge lente waard. En zie de ieren zijn nog pronken met de stampers als koralen. Een vader rolt haar blaren als een leguaarde toon. We zien de veulen staan toch wankelen en de vogels.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 is om te janken zo mooi hey. Om te janken zo mooi hey. En als vannacht de open hemel de sterren strak laat stralen hey. En ik buiten op mijn rug lig staan Moment. Kan het stiller dan het stil is, eeuwiger dan eeuwig. Dan ben ik God dan dus nog een keer gevangen in het moment. Dit is zo mooi, het is op de jank, het is zo mooi, op de jank. Zich wel lustig en het onkruid onbezonnen. En ik mezelf van volwassen naar bejaard. Wordt groener dan het groen was. Nu ik grijzer dan ik grijs ben. Ach, ik ben God, dan dus nog een keer een jonge lentebaan. Mooi! Het is op Theankje zo mooi. Mooi! Op de Janker, zo mooi. Mooi! Op Janker, zo mooi. Mooi, gezongen door uh, Maarten van Roosendaal. Uit het programma Barmhart en Om te Janken zo mooi... is overigens ook de titel van een boek dat onlangs nog verscheen. Uh, zijn laatste project. Hij had aan 18 bevriende uh, kunstenaars... of door hem bewonderde kunstenaars, moet ik misschien zeggen... had hij gevraagd of ze iets wilden maken... of ze zich wilden laten inspireren door zijn teksten. En dat resulteerde dus in een boek Om te Janken zo mooi. Uh, en de tegel die hij beschreef, Maarten van Roosendaal... is misschien ook goed om nog even te memoreren, in 2008... daar stond op, um, het leven heeft geen zin, maar ik toevallig wel, Thomas Slijper... Die ga ik niet overtreffen. Ga daar maar <laughs> eens over Die tegel ligt voor je. Met de vraag of die zo dadelijk ook beschreven kan worden. En eh, luisteraars kunnen zich trouwens melden. U kunt vragen stellen aan Thomas Slijpen. Misschien met wel een liefhebber van zijn werk. Want je hebt ontzettend veel uh, uh, volgers. Hè? Of, uh, hoeveel mensen kijken er dagelijks naar jouw uh, uh, website? Uh, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Omdat ik zelf uh, de statistiek niet bekijk. en mijn, mijn webontwerper die, uh, die, die, die houdt dat bij. Maar ik heb, ik heb al eigenlijk de laatste twee jaar helemaal niet meer gecheckt. Uh, oh. Dat wordt weer eens tijd. Ja, dat wordt inderdaad weer eens tijd. Maar ik, ja, God, op Twitter zijn daar volgen mensen mij. En ik doe daarbij bijna niks anders dan gewoon tweeten wanneer ik een foto geplaatst heb. Dus ik neem aan dat die mensen mij volgen, omdat ze eens op mijn website willen kijken. En, dat zijn, er en zijn dat dezelfde foto's die je op Twitter plaatst en op je website? Of ik variëren? zet gewoon op Twitter een link naar de, de foto op mijn website. Hmm. Oké, okay. dus, uh, Slijper ja, met ja. SCH Um, en, en je hebt geloof ik iets meer dan 4.000 volgers op Twitter. Ja, daarvan. precies. Ja. Goed. Uh, fotograaf ben je eigenlijk uh, al tien jaar lang. Uh, De uh, stadsfotograaf van Amsterdam. Uh, hoewel je in een dorpje in de buurt van Maastricht bent geboren en getogen... opgeleid aan de kunstacademie in Utrecht. Dit allemaal voor de ja. mensen die iets later zijn ingeschakeld. Uh, eigenlijk ging je naar die academie om te schilderen, maar het werd dus... Nee hoor, dat niet. Oh, dat, dat niet? niet. Nee, nee, nee, ik... Je koos daarvoor al wel voor de fotografie? Ja, dat wel. Ik, uh, ik schilderde en tekende veel op de, op de middelbare school... En ik... Uh, ik ging op zoek naar kunstacademie's en kwam toen een, een fotografische opleiding tegen. En ik dacht, nou, laat ik dat maar eens gaan doen. Dat lijkt me wel wat. Maar eigenlijk was dat de verkeerde, uh, was dat eigenlijk de verkeerde motivatie. Want ik, ik was er nog amper mee bezig. En goed, ik werd daar gelukkig wel aangenomen op basis van mijn uh, andere werk. Mijn niet fotografische beeldende werk. Oh, je uh, werd aangenomen op basis van je tekening. Precies, ja. Dat moet wel bijzonder zijn geweest. Nou ook. nee, want ze proberen het in Utrecht wat breder te trekken... dan alleen fotografie, zeker in het mm. eerste jaar. Dus uh, je moet er ook nog wat, wat metaal bewerken... en andere grappen en gollen uithalen waar ik niet zoveel mee op had. Maar uh, pas bij het tweede jaar ga je vol op de fotografie uh, inzetten. Dus uh, nee, dat is niet zo heel gek. Want uh, uiteindelijk, ja, die, iedereen uh, kan fotograferen. En uh, het valt altijd wel te leren. Uh, ze willen vooral zien of je een beetje aanleg hebt... Aanleg hebt en, en dit ook jaren volhoudt. Mm. Dus als jij, uh, ja, tenminste ik kon werk van jarenlang overleggen... dat ik beeldend bezig was geweest, dat vind ik ja. belangrijker om uh, te zien. Ja, dat nou, niet dat was niet in in oh, een ik klap... heb een leuke camera gekregen... en nu ga ik dus vier jaar fotografie ja. studeren. Dus ja, dat was die in elk geval één klap duidelijk. Precies, ja. um, uh, nou, zoals gezegd, dagelijks uh, post jij dus uh, foto's op het wereldwijde web. Uh -huh. En um, af en toe verschijnt er een fotoboek. In november Ik ben Amsterdam... Bijvoorbeeld met alle portretten of vele ja. portretten die je maakte ja. van Amsterdammers. Of hier in Amsterdam. En eh, onlangs verscheen elke dag een lach. 100 honden op de fiets. Ja. Ik hoop dat niemand ze gaat tellen. Nee, dat hoop ik <laughs> ook niet. Want er zijn er vast veel meer. Want zijn op de uh, voorpagina ja. staan er gelijk al drie in, in zo'n... Uh, in, in één grote fietsbak voorop. Fußball, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Al heigend uh, over het randje kijkend. Uh, hoe, hoe zit dat nu precies? Want de, je zei het al, per onderwerp of per dag. Wat bedoel mm -hmm. je? Uh, want op 24 ja. juni bijvoorbeeld, ik noem maar wat... Ja. zag ik heel veel politieagenten. Ja. Ga jij dan de straat op en denkt... ik ga vandaag eens alleen maar honden doen? op nou, 24 juni was ik uh, Matsuki aan het fotograferen... die ik toevallig tegenkwam. En, die en, muze van je, ja en, en, Precies, en, en, en vervolgens komen er twee agenten voorbij en ik denk... Hup, waar gaan die naartoe? Dus ren ik ze achterna. En ze bleven heel lang rennen, dus dat werd hij uh, geblazen. <laughs> en ja, daar, goed, dan, dan fotografeer ik die, die, die rentocht van hen... Uh, totdat ze bij een tram komen... waar dan uh, uh, een paar Marokkaanse jongeren uit de tram gevist moeten worden... om het een of het ander, het was niet heel duidelijk waarom... Maar eh, bij het fotograferen ga ik nooit eerst vragen... wat is er aan de hand, altijd eerst fotograferen en achteraf kijken... of het zin heeft gehad dat je een foto gemaakt hebt. En wacht, daarnet ja. zei je dat je altijd toestemming of bijna altijd toestemming ja, vraagt. Ja, bijna altijd, klopt. Maar is. wat is het nou? nou ja, als het mogelijk is, kijk, op het moment dat politie aan het werk is... en het arresteren is, dan valt geen toestemming hmm. te vragen. Wat ik daar probeer te doen, dat is me zo te gedragen... dat ik de politie niet irriteer. Dan ben je weer even de nieuwsfotograaf, anders Precies, ben je in eerste ja, instantie Dat geweest, is het dus hè? eigenlijk, ja. Daar ben ik, ik ben als nieuwsfotograaf begonnen. Dus op zo'n moment gedraag ik me dan ook zo. Nee, dan ga je niet uh, met je onderwerp praten. Nee. Nee. Bij de Volkskrant was dat? Je kwam dus van die academie uh, en metro, af? en Metro, ja. Dan is het niet zo'n heel voor de hand liggende keuze, lijkt mij, uh, om, ja. om nieuwsfotograaf te Achteraf worden. gezien uh, had je kunnen zeggen dat het niet zo'n voor de hand liggende keuze geweest was om naar de kunstacademie te gaan. Omdat ik, ik had altijd in mijn hoofd dat ik nieuwsfotograaf wilde worden. Oh ja? Ik zat altijd de volkskrant te spellen en foto's van Verhoef en Dubbelman en Molle te bekijken. Dat vond ik allemaal fantastisch. Die knipte ik uit en plakte ik in een dummy, in een leeg papieren boek om, ter inspiratie. Daar leerde ik van. Oh, je was een ontzettende liefhebber toen al. Ja, en als er demonstraties waren, ja, dat is dan nieuws waarvan je van tevoren weet dat het gaat plaatsvinden, dan ging ik daarop af. En dan ging ik dat fotograferen. Achteraf gezien snap ik niet helemaal. Weet ik niet helemaal wanneer ik dat nou voor het eerst wilde. maar... Het was er continu. Ik, nee, ik wilde nieuwsfotograaf worden. Ja, en hoe lang heb je dat dan volgehouden? Of vind je jezelf in zekere zin nog altijd nieuwsfotograaf? Nee, nee. Uh, nou ja, het is, ik heb wel een beetje nieuwsgen. Als ik merk van hey, hier, hier valt iets nieuws van te maken... of hier gebeurt nieuws, dan, dan neem ik het mee. Uh, ik heb dit gedaan van uh, eind 99 tot zo'n beetje 2003, 2004. Uh, toen was ik er een beetje zat, om een hele hoop dingen... zijn hypes of is agenda nieuws... En er komen steeds meer collega's bij of mensen met een camera. Of een mobiele uh, telefoon. Of een mobiele telefoon. Dus ja, op een gegeven moment begon ik het gewoon irritant te vinden. Uh, dat je allemaal hetzelfde onderwerp staat te doen. En, uh, en ik bedacht ook, dit is, niet, dit is niet waar het leven om draait. Uh, onderweg naar een nieuwsonderwerp fiets ik door een hele mooie stad. Waar een hele hoop leuke onderwerpen zijn. Die, waar niemand een foto van maakt. Dus waarom zou ik dan een foto gaan maken van iets wat ik eigenlijk minder belangrijk vind? Of wat ik doe in opdracht wat van een iemand. Of iemand ja, precies mm -hmm. wat iemand anders belangrijk vindt. Uh, en, en een onderwerp dat ook nog eens even door 10, 20 anderen gemaakt mm -hmm. wordt, uh, daar zit nog steeds een kunst in trouwens hoor. Dus het is niet zo dat ik nu mijn, mijn, mijn ex-collega's. Collega's uh, nou ja, dat ik niet dat ik, hen niet, uh, dat ik dat, uh, geen leuk werk meer zou vinden voor hen. Het blijft natuurlijk uh, gaaf om daar juist tussen die 20 de beste de foto beste te maken. Dus dat blijft een gaaf vak. Maar, ik, maar voor uh, jou niet? Nee, ik, uh, voor mij werd dat minder, uh, minder interessant. Ja. En... Maar dat lijkt me dan nogal een besluit. Want ik bedoel, het lijkt me een stuk prettiger als iemand jouw opdracht geeft... en zegt, ga jij daar eens even heen en dat je daar dan geld voor krijgt. Ja. Dan dat, je... dat vind ik precies andersom. Oh. Want op een gegeven moment, uh, uh, ja, het was natuurlijk ook zo... omdat ik niet doorstoot naar een van de beste fotografen van die krant... Om, om nieuws te gaan doen, dat mm -hmm. daar heeft natuurlijk ook mee te maken... Um, Zijn en, die eerlijk? Ja, nee, ja, dat hoort er gewoon ook bij. Kijk, Als ik daar elke dag de voorpagina had mogen maken... was ik daar waarschijnlijk veel langer blijven hangen. Mm -hmm. um, maar die, uh, ja, die heb ik tot mijn uh, trots natuurlijk wel een aantal keer gehaald. daar. Maar dat, ja, op een gegeven moment uh, wil je door. Ja. Als dat dan niet gebeurt, nou, dan, uh, dan kijk je verder. Um, uh, je zegt, het is leuker om ergens heen te gaan... als je weet dat je betaald wordt. Ik heb precies het tegenovergesteld. Ik vind het veel lekkerder werken als ik weet dat, ik, uh, uh, dat niks hoeft. Ik vind het heel prettig om iets niet te hoeven. Om je te en, laten uh, verrassen. Ja, om het te laten verrassen. En dan kan ik bij een onderwerp van, ik denk, ja, dit is, dit is het fotograferen niet waard. Kan ik me omdraaien? En als het, het fotograferen wel waard is, heb ik geen haast... Ik heb geen deadline. Ik hoef niet op tijd ergens te zijn. Maar hoe ziet jouw dus... leven eruit? Vertel eens. Jij wordt ochtends wakker. Iedere ochtend op hetzelfde tijdstip? Of varieert uh, dat? Nou, dat, dat, dat varieert. Ik heb heel lang uh, heb ik laat geleefd. Dus laat opgestaan en, en, en, en tot laat uh, gewerkt. dat ik vaak uh, s'nachts uh, nog uh, mijn foto's te beschrijven en af te werken. En afgelopen jaar heb ik een hele periode juist vroeg geleefd. Zeven uur op en de straat op. Uh, Waarom? Dus... Hoe kwam dat zo? Uh, het lag eigenlijk aan dat ik veel te veel hoofdpijn had. Ik dacht, weet je wat, laat ik eens wat, wat orde in mijn uh, chaotisch leven scheppen. En ik ga gewoon elke dag uh, om zeven uur opstaan... op ongeveer hetzelfde tijdstip naar bed. Ja, uh, structuur. Uh, ja, even structuur help. aanbrengen. Ja, want ja. ik heb verder geen structuur uh, die door anderen mij wordt opgelegd. En toen uh, het fijne daarvan is dat dan in ochtend de zon aan de andere kant van de stad staat. Dus dat je eigenlijk weer een hele nieuwe <lacht> stad aan je voeten hebt liggen. Ja. Uh, dat, was, uh, dat was leuk om, Geweldig om te Geweldige vaststelling. Ja, ja, een hele, <lacht> ja, iedereen <lacht> het weet het. Het, je, het was het waard. Het was het waard, ja. Um, uh, dus, ja, ik heb geen structuur. Dus nu uh, de afgelopen tijd ook veel gereisd. Dus uh, dan heb je ook nog jetlags. En dan, ja, dan, dan, dan hou ik geen ritme vast. Uh, dus dan, dan sta ik de ene ochtend wel om zeven uur op... en de andere ochtend net zo goed om elf uur. Maar nog uur. even terug. Want we komen straks bij die andere ja. steden... waar je inmiddels ook bent gaan fotograferen. Ja. Ja, hoe, eruit ziet. Uh, hoe je dag eruit ja. ziet. En vooral hoe je te werk gaat. Want er is dus niemand die zegt... Uh, uh, Thomas uh, Slijper uh, maakt dat plaatje voor ja, ons. Ja, nou, dat is niet helemaal waar, want ik doe natuurlijk gewoon opdrachtwerk. Maar dat, dat, ja, want je moet ergens van niet. leven. Precies, ik werk hm. voor, onder andere voor DLA Piper, een advocatenkantoor. Uh, al, al sinds 1999 uh, kom ik daar maandelijks over de vloer om en portretten wat, te schieten wat, voornamelijk. Van de advocaten zelf? Ja. Hele chique advocaten die Hele het heel chique. leuk vinden om... Nee, ze willen het allemaal niet zo leuk om op de foto te gaan wat moet. Maar waarom? Van de baas? Nou ja, nee, al die kantoren die hebben gewoon portretten nodig van hun, uh, van hun medewerkers... die voor, voor uitingen binnen en buiten het bedrijf uh, gebruikt gaan worden. Dus op het moment dat, uh, dat er nieuwe lichting uh, uh, daar komt, uh, ja, kom ik ook even langs. Maar uh, uh, ah, goed, dat erop. is toch in een achternamiddag gedaan? Of doe ik een huurstrijd? Precies, de en dan, dan ga ik daarna door... juist weer de straat op. Ja, ja. Dus onderweg daarnaartoe uh, kan ik een, een, een leuke foto schieten van mijn website. Ja. Dus ik doe uh, opdracht betaald werk, maar dat ziet niemand. Uh, en daar onderweg daarnaartoe en uh, daarvandaan uh, maak ik uh, de foto's die ik, uh, die ik wil maken. En met welk doel? Um, ja... Uh, ik, ik deed het. Uh, in, in 2000 kreeg ik die, heeft iemand die website voor me gemaakt met één plaatje erop en dat kon ik zelf wisselen. Dus dat was gewoon één <laughs> pagina en elke Klaap. dag. Ja, en ik dacht, ik, uh, ik liet het eigenlijk aan mijn, aan mijn ouders en mijn zus zien van: nou jongens, dat, voor, bij, eigenlijk deed ik alleen voor hen. Ik zet gewoon elke dag een ander plaatje erop, gewoon omdat dat kon. Leek me dat uh, leuk om te doen. En ja. ik had natuurlijk de, de neiging om elke dag iets, iets vast te leggen. Uh, die want, had je al? Die had ik al ja, jarenlang geschreven. Uh, gewoon privé. Uh, dus ik, ik wil van elke dag iets, iets vasthouden, de, de tijd stilzetten. Wanneer ben je daar dan mee begonnen? Uh, Met dagboek schrijven, dat was in uh, 13-14 was. Oh ja? Een jongen ja. van 13 die dagelijks een dagboek bijhoudt. Ja, dat klinkt niet goed, hè? Nee, daar is iets aan de hand, Thomas. Nou, nee, nou ja, het was ook vrij simpel. Het was niet eens, niet eens origineel, want we behandelden bij Nederlandse lessen... Een diary of Adrian Moll, een bekend, destijds bekend ja, boek. Ja, ja. ja, misschien nog steeds wel een bekend boek, weet ik niet. En ik dacht, ah, oh, dat lijkt me dat voor een heel geestig boek. Zodoende ben ik dat ook gaan doen. En... Um, uh, en op een gegeven moment deed ik dat een hele tijd. En toen werd het een ja, obsessie, wil ik het niet noemen... maar ik had toen wel heel erg de drang om dat vol te houden... om elke dag of over elke dag iets te zeggen. Om, uh, en dat ging uh, eind jaren negentig over in elke dag een foto maken. Heb je die dagboeken uh, nog allemaal? Ja, die heb ik nog allemaal, ja. Heel goed verstopt. Uh, ja, precies. Ik weet ook niet of ik ze er nog ooit wil inzien. Het is goed Doe verpakt. je het wel eens? Want dat van nee. jongetje komt eruit uit te voorschijn? Geen idee. Ben je nooit nieuwsgierig? Nee, nee, nee. Een jongen van 14 dan schrijft iedere dag. Ja, ja, wat een ellende moet dat geweest zijn. Ik weet het niet. Uh... Nee, ik heb dat al minstens. Nee, eigenlijk heb ik sowieso destijds ook niet teruggelezen. Geen tijd voor. En, uh... en sinds, sinds eind jaren negentig dat stopte, heb ik dat ook nooit meer gezien. Uh, dus dat is allemaal oud. Ja, misschien moet ik die kist nog eens openmaken. Ja. Maar zelfs met fotografie ik kijk ik dit ook bijna niet terug. Nee. Dus maken, maken, maken, beschrijven, bijhouden. Uh, ik zit in een soort tredmolen. Uh, er liggen nu duizend foto's thuis op me te wachten die ik allemaal nog moet beschrijven. <laughs> Aan het eind van de dag moet dat normaal altijd een nul zijn. Want de volgende dag begint het gewoon weer opnieuw. Ik fotografeer elke dag. dus eigenlijk Je hebt moet nu het een volhoofdbegeleiding, uh, namelijk duizend precies. foto's die beschrijven. Ik ja. moet je even onderbreken, want er is verkeersinformatie. Ja, er staat een file op de A2 Eindhoven richting Den Bosch... tussen Best en Bokstel. Drie kilometer lang en het komt door werkzaamheden. NTR. Speciaal voor iedereen. Ik spreek met uh, Thomas Slijper. Hij is fotograaf. Eigenlijk de stadsfotograaf van Amsterdam. Er zijn er nog wel een paar. Maar op dit moment is Thomas Slijper voor ons even de stadsfotograaf van Amsterdam. Achterin in de dertig is hij opgegroeid in een uh, dorpje nabij uh, Maastricht. En je vertelde net dat je vanaf je dertiende al dagelijks iets uh, vastlegt, namelijk in eerste instantie dagboeknotities. En dat werden allengs foto's. En nu ben je dus fotograaf alweer sinds jaar en dag. Uh, ja, het nieuwste product van jouw hand is dus een, een fotoboek. Um, elke dag een lach, honderd honden op de fiets... Hoe is dit dan ontstaan? Of hoe, bedoel, zou, Hadden het ook bijvoorbeeld homo's in Amsterdam kunnen zijn? Of <lacht> uh, scootmobiels? Uh, daar heb ik er geen honderd van verzameld. Of hippe meisjes? Honderd uh, homo's. Hoe zeg je dat? Uh, uh, alliteratie, allitereert lekker. Maar dat, uh, dat heb ik niet gedaan. Nee, die, Ik had uh, dit al gefotografeerd. Ik had wat, uh, wat hondje op fietsen. Ik fotografeer heel veel uh, dieren in de stad. Um, en ik fotografeer op straat en ik vind het ook leuk om op straat te exposeren. Dus wat gebeurde er rondom Bouwput in de Utrechtse straat die er een jaar open lag? Heb ik dierenfoto's geëxposeerd. Waaronder hondjes op de fiets. De producenten of de uitgever van dit boekje... Uh, zag dat en dacht van, hé, hey, maar dat is leuk, daar zit een boekje in. En precies niet zomaar dieren, maar hondjes op de fiets. Ja. Dus zij kwam naar mij toe. Dus eigenlijk was het idee van haar. Uh, en zag ik er ook wel brood in. Dus ik had een deel de afgelopen jaren al gemaakt. En toen zij uh, met het idee kwam van een boekje, ben ik daar nog meer op gaan concentreren... En uh, heb ik de afgelopen drie jaar nog, uh, nog heel veel meer geschoten. En je zei net heel snel tussen een paar regels door. Uh, ik exposeer graag op straat, alsof dat het normaalste uh, van de wereld is, maar dat is niet heel normaal. Nee, ja. uh, ho ho hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou ja, dat is het, kijk, ik, ik presenteer mijn werk gratis en, en, en zonder poeha op mijn website. Nou, op je website. En, websites, ja. en, en dat, dat, zit, dat heeft verder geen status. En dat vind ik wel leuk, dat statusloze. Uh, ik heb Namelijk een broertje dood aan um, galeries, en dan uh, iets ophangen en daar ingewikkeld bij kijken. Dat ik bedoel ik, exposeer wel eens in, in, uh, in, een, in een café of weet ik wat. Uh, dat, dat gebeurt nog wel. Maar Waarom heb je daar zo'n hekel aan? Ik vind, het, ik, vind het, ik vind het zo lastig uh, om eigen werk te kiezen en dat dan op te hangen. Want daarmee zeg je al van ja, dit vind ik dus heel goed. Dat vind ik zo raar. Dat laat ik liever aan de kijker over. En ik heb liever dat iemand naar mijn website gaat zonder dat ik het weet. En denkt van, ah, niks. En wegklikt en dan iets wel heel leuk vindt. En daar even een paar seconden naar kijkt en dan weer iets niks vindt. Noem het wegwerpkunst. Ik... Nou, ja, nee. meer Dat mensen zelf, zelf kunnen bepalen wat ze, wat ze prettig vinden om te zien. En in een galerie kun je zo weinig. Omdat het zijn meestal totaal verlaten ruimtes waar dan, waar dan tien foto's aan de muur hangen. En waar over een maand tijd misschien zestig mensen binnenkomen. Ja, mijn site kunnen dan met een paar duizend per dag op klikken dus Waarom zou ik dan naar een... Een galerie gaan. Dat, dus ik, ik heb niks met dat, dat werk opsluiten en dat binnen ergens ophangen, is gewoon niet van deze tijd. Tenzij je uh, met, met uh, heel gedetailleerde, of met, met een technische camerawerk die heel gedetailleerde opnames maakt, die je dan meters groot ophangt. kijk, Dat kun je op een website presenteren. Mm -hmm. Daarvoor is het natuurlijk dan wel heel het, gaaf. Dan mag het, wat jou betreft. Ja, dat, ja. Eerlijk, als ik naar een galerie ga, als ik dat zou willen zou moeten exploseren, dan zou ik het liefst gewoon gigantisch opblazen. Dan doe je iets anders nog ja. Dan, ja. Uh, dan op de site. Maar ja, is, dus uh, jij zegt eigenlijk die, die galeries, dat is allemaal niet meer van deze tijd. Als je dit soort fotografie. voor fotografie, ik vind dat lastig iets. Ja, ik begrijp het niet zo heel goed. En een fotoboek dan? Is dat dan ook een lastig? Dat is ook lastig. Maar ik ga nog even terug naar die bouwput, verhaal. Ja, en dan komen we straks weer terug bij het fotoboek. Nee, precies. Ja, want dat is dus op straat exposeren. Dat vind ik dan nog weer wel leuk, want dat is weer een beetje hetzelfde. Mensen kunnen er één seconde aan besteden. Of bij stil blijven staan. Maar het heeft ook weer geen status, Weet je een bouwput. Een statusloos. Dat, dat vind ik, uh, dat vind ik uh, leuk om het allemaal zonder uh, te veel poeha te houden. Ja. Uh, ik ben ook maar een simpele straatfotograaf, dus dat, dat hoort niet echt thuis in een, uh, een chique galerie. Een boeken is eigenlijk altijd al ziek voor mij. Dat was je volgende vraag, geloof ik, of niet? Waarom een boek? Of, ik uh... vind jullie trouwens allemaal ja. wel. Wat is dit? Wat zeg je? Uh, uh, nou, ik vraag me af wat dit is. Om dit, uh, ik ben maar een simpele straatfotograaf. Nou, ja. Uh... Uh... Uh... Uh... Uh... Ik, ik, ja. Ik struin over straat. En, en, en ik, uh, ik vind het mooi om Amsterdam te vereveren. En het mag vooral geen ja. status hebben. Of jij wilt vooral geen status. Nee, ja, dat, begint bij, dat griebelt bij mij. Uh, statusdingen kan ik niet zo goed Ik Wantrouw het tegen. ook altijd een beetje. Hoor, als mensen ja. dat heel hard gaan roepen ja. Ik wil geen status, ik ben maar een simpele ja, straf. Ja. Nee, precies. Dat is ook wel heel decadent. omdat te roepen dat je dat dan weer niet... Maar het is echt zo. Dus daarom durf ik het te zeggen. Ik, ik, uh, ik bedoel het niet... Ik maak mezelf niet kleiner dan ik, uh, dan ik me voel. Het is ook niet dat ik mezelf klein voel. Ik ben heel blij met wat ik doe. en mm -hmm. ik, uh, ben, ik zou zelfs een beetje kunnen zeggen dat ik trots ben op wat ik doe. Maar alleen maar omdat ik gevonden heb wat ik echt prettig vind om te doen. En dat it. Mm -hmm. Niet om, om iets anders. Uh, niet omdat... En dat wat je gevonden hebt... dat is dus die dagelijkse opdracht... die je jezelf geeft. Ik Precies. beweeg mij door ja. de stad. En ik dat... fotografeer wat ik tegenkom. Dat is, ja. En het is niet zo dat jij van tevoren... jezelf een opdracht geeft. Van vandaag ga ik honden doen of nee. rennen nee. de politieagent. Nee, nee. nee. Het, is, het is net wat op mijn pad komt. Vrijwel altijd is het gewoon wat op mijn pad komt. En uh, ga ik niet uh, speciaal naar op zoek. Maar ja, je... Ja, Je wantrouwt dat. Uh, dat uh, ja, nee, dat snap ik op zich wel. Daarover later meer. Dat is een, er is ja, een vraag ja, ja. van een luisteraar. Okay. Uh, Thomas Slijper, in de voetsporen van Ed van der Elske. Heb je al vaker gehoord, denk ik? Ja. En? Hoe zie je is het zelf? Dan, is dat een vraag? Oh, ja. Um... Is een vraag van Erik van Grijfland. Ja, dat, uh, dat vind ik altijd een genante vraag. Want dat, gaat dus weer, want dat is natuurlijk een beroemde fotograaf. Dus het gaat weer over status. Dus dat vind ik meteen weer lastig om daar iets over te zeggen. Kijk, we delen iets. En dat is de liefde voor, uh, voor Amsterdam. En. Uh, uh, en, de, en de bewoners van Amsterdam. Uh, uh, of de fotografie overeenkomt, daar, daar ga ik me niet aan wagen. Uh, uh, dan nou, hoe zie je zelf overeenkomsten? Uh, nou ja, wat ik laatst bedacht was dat, dat de, de stad is zo veranderd dat het bijna niet mogelijk is om op dezelfde manier uh, te fotograferen. Mensen reageren anders op, mm -hmm. uh, op een camera dan in zijn tijd. Hoe reageren mensen nu op een camera? Uh, Want je zei net, ik wil, vraag bijna altijd toestemming. Ja, omdat, er, omdat mensen het vaak helemaal niet prettig vinden om gefotografeerd mm -hmm. te worden... Er wordt heel vaak geroepen dat kost geld of uh, portretrecht of uh, geen foto maken. Uh, dat krijg je allemaal uh, naar je toe geworpen. Dus ik ga steeds uh, omslachtiger te werk of omslachtiger uh, uh, omslachtig wanneer ik geen toestemming vraag. Kijk, er zijn situaties die ik wil fotograferen waarbij je helemaal geen toestemming kunt vragen. En, en, uh, een mooie zoals straatbeeld, zoals uh, die vrouw die ik beschreef aan het begin van de uitzending. Mm -hmm. Die uh, in een mooie lichtsituatie waar ik wacht tot de mensen op een goede manier in dat beeld lopen. En dan maak ik dan eh, 100 dan foto's. Dan gaat het echt om dat kan... moment. Precies, en ik uh -huh. maak dan 100 foto's in een kwartiertijd op die plek. Ja, en dan zijn misschien... Op die 100 foto's staan misschien wel duizend mensen. Of nee, dat is een beetje veel, maar er staan misschien 200 mensen. Die kan ik niet dan om toestemming vragen. Dus situaties die uh, straat zijn, uh, daarbij moet ik omslachtig om, uh, om te werk gaan. Ik moet me op een bepaalde manier opstellen... zodat mensen zich prettig voelen die zich voor mijn camera begeven. Uh, in Amsterdam omdat men het hier gewoon niet zo prettig vindt om gefotografeerd te worden. En in vergelijking met? Want eh, New York, Tel Aviv, dat is wat ik ken. Eh, waar je ook hebt gefotografeerd. Ja. En onlangs was je nog in New York. Vinden ze het daar prettig dan? Ontzettend. Ja, je, je wordt er bijna bedankt. Als je, sterker niet bijna, je wordt gewoon bedankt als je iemand <laughs> gefotografeerd hebt. Iemand heeft mij waargenomen en ja, nog wel een nee, foto Ja, Echt? Ja, Alsof iedereen nou ja, loopt om ontdekt te worden. En, en, en niet, dat, het maakt ook niet uit wie ik ben. Of ze, ze vragen amper waar het voor is. Uh, maar het is prettig dat ze, dat ze worden waargenomen. Ja, dat heb je precies goed gezegd. Dus als ik daar mensen gewoon wil fotograferen, close, dichtbij, dan. dan, dan uh... Ja, dan, dan, dan moet ik wel toestemming vragen. Uh, en dat is, dat is altijd goed daar. Dus jij overweegt nu om nu in New York uh, te gaan. Nee, halen. ik vond het bijna smerig. Ik vond het bijna te makkelijk. <laughs> ja, het is bijna wel iets viezigs. Ik weet niet. Als dus iedereen zo gelijk is een beetje. Dan is er ook niks meer aan. Een beetje verschil tussen katten en honden. Soms een hond, ja, ja, honden zijn, vind je honden altijd leuk. Het is veel leuker om, om uh, de sympathie van een kat te krijgen. Probeer, wil dat, dat, dan zit nog iets van, uh, van, een, uh, van een wedstrijdje in. Dan moet je nog meer. jij zit voor doen. precies op je plek ja. hier in Amsterdam. Nou ja, ik, ik ben zo geworden. Ik ben hier aan gewend. Dus uh, uh, ik denk dat het dadelijk komt. Nee, ik vind het toch wel heel prettig om ook af en toe. Uh, straat op te kunnen gaan en bijna altijd zeker te weten... dat als je hem toestemming vraagt, dat je hem ook krijgt. Ja, zoals ja. in New York. En Tel Aviv ja. dus ook. In Tel Aviv is men ook behoorlijk makkelijk, ja. Daar, uh, daar wordt ook... Uh, ja, dat, ja, ook omdat ik daar natuurlijk als, als, als, als lange blonde jongen gewoon enorm opvalt. dus dan denken ze waarschijnlijk van nou, het is toch maar een toerist. Uh, Wat deed je eigenlijk in Tel Aviv? Hoe raakte je daar verzeild? Uh, ooit uh, ooit terechtgekomen. De liefde heeft me daar ooit heen gebracht. En de liefde sloeg al heel snel op, op, uh, over op uh, de stad Tel Aviv... En, um, uh, zodoende kom ik er graag regelmatig. Nog steeds? Vind, nog steeds, ja. Ik vind het een hele leuk, uh, leuke stad, heel Amsterdams. Ze zijn daar ook gaan fietsen de afgelopen tien jaar. Er worden fietspaden aangelegd. Er uh, beginnen ook mensen met hondjes op de fiets te rijden. Er staan <lacht> enkele foto's stiekem met televisie in dit boekje. Oh uh, ja? Ja. Dat is dan een zoekplaatje. Die <lacht> ja. heb je dus stiekem ingedaan. Precies. Enkele maar, enkele. Um, dus als je ergens je breus op de achtergrond ziet, ja, dat is... Uh, dan, weet je, dan, dan weet je, ja. zo ingewikkeld zo'n plaatje is het dan ja. ook weer niet. En het is, het is een heel Amsterdam stadje qua formaat. Je kan lopen, lopen en fietsen, en dan kun je alles, uh, alles bereiken. Alleen heb je daar dan nog wat beter voedsel en uh, wat warmer weer. Uh, wat we hier steeds meer uh, moeten uh, ontberen. Maar je hebt ja. natuurlijk inmiddels een, een schat aan uh, materiaal. Hè? betekent dit dat, ik bedoel, dit boekje is er nu elke dag een dag met ja. die hondenfoto's. Ja. Maar het, wat ik net al zei, honderd homo's nee, precies, zou kunnen, het, het, dat Dat begint nu leuk te worden. Weet je, na, na 13 jaar veel fotograferen in het begin dacht ik, ik weet niet wat ik wil. Maar uh, toen heeft de, uh, een chef fotoredactie, Vollerschand, zei het en ook van gewoon doen. Uh, en dat is belangrijk. Gewoon doen. Ook niet als je niet weet wat je wil, gewoon altijd blijven fotograferen. En op een gegeven moment. Uh, zie je lijnen ontstaan. Iets. Er ontstaat ja. iets. Nu kan ik dus... Uh, ja, so, ik zal niet elke lijn zien, maar... Uh, er zijn diverse onderwerpen... die ik met iets meer liefde fotografeer... dan anderen. en Die zou ik weer inderdaad kunnen bundelen... tot, uh, tot een boekje. Dus, ja. dus, uh, nou, wat mij in elk geval opvalt... is dat ieder boek, wat mij betreft... of iedere foto van jou... elke dag een lach zou kunnen heten. Want er staan opvallend veel... Uh, tevreden <laughs> mensen op de foto's. Maar ook met een uh, lach. Heeft dat ja, iets met jou uh, te maken? Ja, ongetwijfeld, want je bent ja, fotograaf. Maar ja. heb jij daar een verklaring voor? Misschien vind ik het uh, uh, toch wel prettig om het goede leven te, te laten zien. om het Hoe men geniet van Amsterdam. Dat spreekt me toch wel erg aan. Uh, nieuws is vaak veel negatiever. Misschien ben ik daarom uh, het tegenovergestelde gaan doen. Uh, het goede leven in, in de stad Amsterdam. Uh, maar waarom zou ik, je dat ja, nou willen laten zien? Omdat, Omdat dat wat het, is een leuk om, aan geluk. Ja, uh, nou, dat is nu misschien saai. Dat heb ik altijd gedacht. Maar dat is denk ik over 30, 40 jaar heel leuk. Ik zat in mijn uh, kunstacademie-tijd uh, een fotoboek te bladeren van Amsterdam. met gewoon st wat straatfoto's heen of sloopgebieden, dingen die. En ik, ik miste altijd de helft. Ik zou willen weten, hoe zag het dan om de hoek uit? En hoe zag het uit als je 50 meter terug had gestaan? Uh, dus ik, uh, ik maak deze foto's niet alleen omdat ik dat nu uh, een prettig leven vind... maar ook omdat ik denk dat dit over 30 jaar heel, heel leuk wordt. Om gewoon het normale leven te zien. Ik denk, kijk, als je nu terugkijkt en je ziet uh, uh, foto's uit Den Haag, uit de politiek... ja. Voor mij is het niet heel interessant. Ik weet niet meer wie, wie de premier was 30, 40 jaar geleden. Of de of minister. premier nog net wel, maar de, die ministers. Whatever, dat, dat vind ik niet meer zo interessant. Uh, het interessante van die foto's is trouwens ook wat mijn foto's over 30 jaar hopelijk leuk is. Wat heeft men aan? Wat voor auto's rijden er? Wat voor straatstenen liggen er? Wat dat voor soort... bakfietsen halen ze? Precies. En welk hondje deed het goed? Ja, dus als je nu een foto maakt van een minister... Ja, die is gewoon over een paar jaar niet meer interessant... Uh, iemand dus die jou en je werk op uh, beter kent is uh, Johanna Schermer. Een goede vriendin van je. Uh, werkzaam bij dat advocatenbureau. Ja, volgens mij had ja, je het ja, net ja, over had, ja, Want ja. zij moest dus op een keer door jou geportretteerd worden. En ja. zij zegt uh, uh, uh, dat zij aan de foto's kan zien... in wat voor bui je was op het moment dat je de foto maakte. Aha. Want hij fotografeert vanuit zijn gevoel. Hmm. Ben jij dan zo'n vrolijk iemand? Oh, op die manier. Um, nou ja. Dat zou je bijna zeggen. Nee, ja. ik, ben echt niet, nee ik ben niet altijd zo'n vrolijk iemand. Maar ik denk dat zij bedoelt te zeggen dat... Uh, uh, tenminste, wat, wat, uh, wat, ik, wat ik van mezelf weet dat is dat ik uh, op het moment dat ik me goed voel... Uh, dan kan ik confrontatie met mensen aan. Ik, dat fotograferen is echt contact leggen met mensen... Ook al is er vaak geen toestemming, dan moet ik nog altijd de bereidheid hebben om daarna met ze te praten. Mensen kunnen me aanspreken: wat doe je? En dat, mm. dat zou ik zelf misschien, dat doe ik zelf ook wel eens. Waar is het voor? Ik zou hem graag willen hebben als iemand mij fotografeert. Dus op het moment dat ik niet de goede energie heb en ik, ik ben niet in de stemming, als ik hoofdpijn heb, weet ik wat, dan kan ik geen, uh, niet veel mensen foto's gaan maken. Nee. Want ik moet goed met ze kunnen praten. Ik moet conflicten kunnen oplossen of voorkomen. En wat doe je dan op zo'n dag als je hoofdpijn hebt? dan staan er geen mensen op mijn foto's. Oh, dus dat fotografeer die... ik. Uh, nou, ja, dat is dus niet altijd van. Hé, hey, een gebouw, dus hey, zwaar depressief of je hoofdpijn. Uh, vandaag geen maar mensen. zou kunnen. Vandaag geen mensen toch? Nee, ja, om, maar dat kwam ook omdat ik niet zo heel veel tijd had vandaag. En ik, uh, ik zat in een bootje en dan. Uh, ja, dat fotografeer niet zo handig. Ik was, uh, ik was het even rustig aan het doen. En gisteren uh, was je bij mij om de hoek. Namelijk uh, op Scheveningen. Oh ja, dat ja. Overzicht ja, ja. van uh, het ja. strand vanaf de pier. Ja, ik was daar in geen twintig jaar geweest, geloof ik. Ik Was eigenlijk verbaasd dat Nederland zo'n breed strand had? Ik, uh, ik ken uh, Nederland amper omdat ik steeds. Nee, maar dat is heel goed gezien, te Want dat strand uh, is ja. inderdaad veel breder geworden sinds we die nieuwe boulevard hebben. Oh, is dat zo? Dat is ook. Uh, ja, en geen, die geen heb jonge. je niet gefotografeerd, die boulevard. Was die het fotograferen waard dan? Ja, dat was een, is een ontzettend mooie boulevard geworden. Maar goed, en, en verder viel me op dat je. Uh, wat je dan van Den Haag laat zien is dus de nieuwe skyline. Ja, prachtige hoge gebouwen. Maar dat ik denk ja. Ja, en zo'n ja. man, zo'n typische keurige Haagse ambtenaar op een bankje op het Lange Voorhout was het? Ja, ja, ja, ja, goed, stond een beestje bij. Daar heb ik altijd een zwak voor voor gekke, gekke beestjes. Dat, een, een beetje dikke vogel, wat is het? Zo'n zeeuwmeel? Nee, meel. Was, ja, was de een meel? Ja. Die stond al zo, ja, die stond zo uh, belend te kijken, dat, dat werkt altijd op mijn lachspieren. Dacht, nou, dan, dan probeer je dat uh, nog even mag te het. vangen. Dan ja. Nee, maar de afgelopen twee dagen heb ik niet hardcore zitten fotograferen... zoals ik dat uh, het liefst doe. Het liefst uh, loop ik uh, alleen rond. Uh, en ik liep niet alleen rond. En dan, uh, Want, met wie liep je dan rond? Uh, ik liep een buitenlandse vriendin uh, rond te leiden. Uh, dus ik uh, kan het beste alleen lopen. Want soms wil ik gewoon op een plek 20 minuten blijven staan. En ik weet dan niet precies waarom. Maar dan heb ik het gevoel dat daar iets leuks kan ontstaan. Ja, en leg dat maar eens uit aan degene met wie je aan het wandelen bent. Dat is niet echt uh, een prettige manier van je door de stad voortbewegen. Dus uh, uh, ik fotografeer het beste als ik uh, gewoon alleen uh, rondzwerf. Dus geen buitenlandse vriendinnen over de vloer begrijp ik. Uh, Dit, nee, dat lijkt alleen maar. Af. ook geen Nederlandse. nee, Gewoon helemaal uh, <laughs> alleen alleen alleen in je, je eentje rondlopen. Ja, ja. Dat is trouwens wat uh, Hans Aarsman uh, zo goed vindt jou wel bekend. Hè? Uh -huh. De fotokenner hart, en ja. uh, analist als het gaat om uh, fotografie. En hij zegt hij heeft. Dus jij heeft een neus voor situaties waar toeval op het punt staat, de verkeerde kant op te slaan. Waarna op een heel Amsterdamse manier alles toch weer op zijn pootjes terechtkomt. Uh, zouden wij de tegenwoordigheid van geest bezitten dat soort momenten te zien, dan hadden we of geen camera bij ons of hij zat nog in onze tas. En hadden we hem toevallig toch in onze hand, dan nog zouden we het nooit op de onnavolbare dynamische manier van slijper kunnen vastleggen. Dat is uh, heel eervol gezegd. Fijne, blij mee. Ja, dat is heel leuk om te horen. Um, maar ja, het is vrij simpel. Uh, Kijk, die camera, die moet gewoon om je nek hangen. En die moet aanstaan en dan moet geen lensdop of weet ik wat voor ons onzin opzitten. Die moet niet in een tasje zitten. Dus die heb ik gewoon in de aanslag. Daar ligt het niet aan. Je Dat, praat er ook zo over. Het is de manier waarop je fotografeert. Het is ook ja? de manier waarop je praat. Ja. Uh, uh, Oké. Okay. Um, uh, hoe dan? Nou ja, als alsof, alsof het een hele snelle sport is. Ah, die, een, ja. Nou ja, je moet wel een beetje trigger happy zijn en, en, en reacties aan het hebben. Uh, ja, uh, en dat uh, opnieuw, je moet je goed voelen en dan, dan ben je trigger happy. Dan zie je heel snel ergens een onderwerp in. Dat is ook het trek als je, als ik hoofdpijn heb, of, of heb je zo bal. vaak hoofdpijn dan? Ja, nou, de laatste tijd gaat goed. Ik heb volgens mij iets gevonden: en iemand heeft mijn nek half gebroken. En nou, uh, heeft je het nek nou, half dus gebroken? Nek half. Oh, nek <laughs> half. En weet weet je, zo, iemand die dan nog ja. kraakt en zo. Je, ja. en volgens mij is dat de oplossing geweest. Maar uh, of als je stress hebt over het een of ander... je moet je administratie nog inleveren aan het eind van het kwartaal... dan loop je gewoon anders over straat. Dan loop ik anders over straat. Dat, uh, dus ja. op het einde van de maand krijgen wij opeens alleen maar oh, straatbeelden en gebouwen. Precies, aan het eind van het kwartaal kan het zijn <lacht> dat er eens maar één foto op staat... omdat ik dan al die bonnetjes moet sorteren... en uh, dat soort aardse zaken moet ik me helaas ook mee bezighouden. Um, en, en drink je maar, veel... Wat, of, ja, nee, nee ja, wat, je wat die aardse man zegt, dus van die, die momenten... Uh, dat is wat ik net eigenlijk zei, uh, soms ga ik op een plek staan... omdat ik het gevoel heb dat er iets kan gaan gebeuren. En als je dan met die camera in je handen staat of je staat al te kijken... dan ben je ook op tijd. Want ik ben al aan het fotograferen voordat het gebeurd is. Ja, ja, je staat stil, je fotografeert en dan gebeurt het voor dan, je camera. Precies, er zijn allerlei toneeltjes, allerlei decors in de stad. En dan moet je alleen nog wachten totdat de acteurs, de mensen die rondlopen... het goede ding doen op het ja. goede moment. Ik zag ook ergens, het was volgens mij Hongkong, maar misschien doe je dat ook wel in Amsterdam, dat je uh, ook filmpjes maakt. Ja, natuurlijk ook af en toe in Amsterdam, ja. Klopt. En, en, en waarom? Uh, heel flauw, dat is eigenlijk begonnen omdat het mogelijk werd. Omdat gewoon in, in mijn fotocamera werd het mee mogelijk om te filmen. Hm. Uh, en ja, sommige onderwerpen lenen zich gewoon niet voor een foto. Als het gaat om muziek, nou heb je aan een foto weinig. Uh, en af en toe uh, als een situatie onestate is of lelijk... En, maar wel spannend en voortdurend, uh, zoals een arrestatie of... of uh, ja, wat, wat heb ik allemaal gefilmd? De laatste tijd niet zoveel. Maar de, uh, als zo'n situatie zich voordoet, muziek, arrestatie... Uh, dan, dan is het leuk om te filmen en dat, uh, dat online te zetten. En ik heb vaak het idee dat filmpjes tegenwoordig populairder zijn dan foto's. Een hm. filmpje ja? kan in één keer echt viool gaan, ja. En dat is bij foto uh, veel, uh, veel minder vaak het geval. En dan wat gebeurt er dan? Nou ja, dan zie je gewoon de teller op YouTube oplopen. Dat er gigantisch veel gekeken wordt. Een filmpje van een vechtpartij, naar aan, waar dan, dan wel een kwart miljoen mensen naar kijkt. En dat, ben dat je ben je daar dan... volgens mij niet meer nee, foto's. Precies, nee. dat is niet. Ja, maar dat is ook wel wat jij wilt dan. Uh, Heb je dan een goede dag als dat gebeurt? Ja. Uh, hmm. Ja, ik kijk dus de teller niet eens. Hè. Dus Ergens interesseert het me niet. Of zoveel nou, gekeken ja, wordt. Want net ik vind het leuk, je maar wel, dan zie je. Precies, ja, en nee, ik bedoel, van mijn eigen website. Van de foto's ja, ja, weet ik ja. dus gewoon even niet wat de afgelopen nee, nee. twee jaar bekeken is. Maar het is wel prettig, ja, dat mijn werk gezien wordt. Dan, het steunt me wel als ik uh, zie dat er veel gekeken wordt. Want dat geeft me een push om het te doen, ook als ik geen zin heb. Hm. Er, moet iets, er moet iets komen. Ja. Uh, dus in zoverre is het... Nee, het is vlijend trouwens ook. Ja. Ja. Dus het is wel echt wel degelijk je podium. En ja. hoe meer mensen daar voor nee, het podium ja. staan. Nee, dat is dat eigenlijk toch wel prettig. Gaan ja. kijken, ja. dat is toch ja. wel de bedoeling. Ja. Ja. Maar als, als de helft zou afhaken, dan zou ik er niet mee ophouden. Want ik vind het ook om te doen gewoon heel leuk. Ja. Waarom is het eigenlijk Amsterdam geworden en geen Maastricht of Utrecht? Maar nou, je als je in Zuid-Limburg opgroeit, dan is het heel normaal... om daarna naar het noorden te gaan om te gaan studeren. Nou ja, maar er zijn toch ook wel wat mensen weer teruggegaan? Nee, klopt. Uh, ja, uh, nooit ervan nooit nagedacht om terug te gaan. Ik, ik ging in Utrecht studeren en uh, ik schoof wel snel door qua, qua huis naar Amsterdam. En ik vond hier uh, een goed huis. Dus uh, ik voelde me hier thuis. Een uh, stad met onderwerpen. Uh, die ik in zekere zin ook nog een beetje op Maastricht vind lijken... omdat in tegenstelling tot in Rotterdam wordt in Maastricht... en Amsterdam zo mateloos genoten op straat. Je, op maandag zitten hier de terrassen ook vol... Nou ja, Maastricht uh, is natuurlijk ook de stad van uh, het goede van het leven. Teken, volgens mij zijn die terrassen daar altijd vol. Precies, ja. Dus ik, uh, ik, ik, ik voel me hier als een vis in het water mm. in, in Amsterdam. Maar je begeeft je niet buiten de grachtengordel, hè? Mm, ja, Naar jawel. Ietsje ja, daarbuiten. Ik, nee, maar... ja, ik woon natuurlijk op het randje van de, van de zo verguisde grachtengordel. Maar uh, ik, ik vind het er aangenaam. ja. En Nooit ik, is de neiging om, om, om in een buitenwijk of naar Westen. Nou ja, of ik, naar... ik kom daar gewoon voor, voor opdrachten of weet ik wat. Omdat ik iemand moet ophalen of omdat ik bij iemand moet zijn die, die alles woont. Dus ik Eiburg fotografeer ik trouwens wel regelmatig. Een nieuwbouwwijk, dat vind ik, ook, dat vind ik wel wel interessant. Zo'n zo wijk die dan helemaal nieuw is en toch Amsterdam. Maar heeft dat trouwens ook iets met het geluk te maken, bedenk we ja, nu? De ja, mensen zien er toch een stuk vrolijker uit binnen de kijk, gordel. Ik, dan... ik word er vrolijker van, ook. Hm. Dus ik, eh, om mijn eigen stemming te beïnvloeden... heb ik geen zin om eh, altijd in Amsterdam-West rond te lopen. Want ik word er vaak over dingen... Droe... Ik word droevig daarvan. Van, ik bedoel, heel... nou, oké, okay, ik wil Amsterdam-West niet afvallen. Want dat is een hele mooie architectuur. En eh, zeker in de zomer is de bomen bloeien daar prachtig. Maar ik heb er gewoon meer problemen op straat uh, met, uh, met jongens die uh, de camera niet leuk vinden, en dan bedoel ik gewoon elkaar zijn jongeren. Uh, daar, als ik geen zin heb in conflict, ga ik daar niet fotograferen. Hm. Uh, en als ik hen wil fotograferen, dan probeer ik probeer wel dat confli of niet het conflict aan te gaan, maar het contact aan te gaan om ze het gewoon te vragen. Want mag ik jullie fotograferen en, en, en contact met ze te leggen, maar het is. Ja, je moet echt heel veel geduld hebben. Wil dat lukken? En dan denk ik, jongens, weet je, laat ook maar. Uh, dus ik, ik moest laatst in die wijk voor een opdrachtgever fotograferen. En ik, ik spreek met ze. Nee, nee, nee, we willen niet op de foto we willen. Maar eentje wel op de foto. Nou, uiteindelijk wil die ook niet meer op de foto. Omdat de rest niet wil. Ik zeg: waarom willen jullie nou eigenlijk nooit op de foto? Want ik zie ze onderling wel foto's maken. Ja, ja. Zeg, ja uh, het zit in ons bloed. Ja, dus, ze denken er niet over na. Het is allemaal na elkaar napraten en afzetten. Het is natuurlijk puberaal gedrag ook. Maar ja, ik heb er wel mee te maken. En, en dan en ben ik... jij als chagrijnig. Nou ja, ja, zeker als, je, eh, als het op, op gewelddadigheden uitloopt. Als het, als het agressief wordt. Ja, Daar hmm. heeft toch niemand zin in om eh, de straat op te gaan. Om, om, om ruzie te maken. Dat probeer ik toch graag eh, te voorkomen. Maar af en toe doe ik het wel. Als ik, als ik me goed gemust ben, dan vind ik het leuk om, om iets om... voor elkaar te krijgen... Wat, wat ik denk dat niet mogelijk wat, is. Uh, wat lastig is ja, of wat ingewikkeld is, ja. is. Wat ik me toch blijf vragen is waarom je inderdaad... Uh, altijd op zoek gaat naar, uh, uh, of misschien niet eens op zoek gaat, je doet het gewoon. Het geluk en het, het, het ziet er goed uit. Het ziet er prettig uit. Het, is het maakt mij vrolijk. Misschien is dat, ja, ik heb er niet over nagedacht waarom ik dat zo doe. Ook veel oude fotoboeken zie je juist wat er mis is. Hè? Oude fotoboeken over de Jordaan, zie je dan de slechte huisvestingen, uh -huh. de armoede en. Uh, ja, wat zouden mensen dan denken over mijn werk over 30 jaar? Als, ja. uh, Hoezo? Crisis. Uh, Kijk eens naar die uh, foto's van nou ja, Thomas Slijper. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook wel zo. Hè. Dat is ter relativering. Maar uh, dat gelul over crisis is niet prettig. En, en een hele hoop mensen voelen het ook. Maar uh, het, zijn, het zijn rare tijden. Want ik, ik wil niet. Uh, ik bedoel, ik heb een goed leven. Ik, ik, ik mag me gelukkig prijzen. Er zijn mensen die het misschien nu echt voelen en echt balen van deze tijd waarin we leven. En dingen moeten laten. Um, uh, ik kan amper een, een huis kopen. Mensen van mijn leeftijd, twintigers, uh, dertigers 30, kunnen amper een huis kopen. Maar ze kunnen wel uh, een iPad, een, een MacBook, en vliegreizen maken. Weet ik allemaal. Dus de welvaart is anders. Mm -hmm. Onze een oude generatie kon normaal een huis kopen. Maar hadden allerlei andere dingen niet. Je hebt dus geen huis, dus maar ik... wel een uh, mini-iPad, een fototoestel. En, ik, ik, en de mogelijkheid om... om de hele tijd te reizen. Dat, wat, wat vroeger en absoluut vrijheid. onbetaalbaar was. Dus ik, ja... Uh, dus de relativering, het leven is misschien niet zo slecht. Je hangt hier buiten een, een mooi gedicht hè, op de gevel van dit gebouw. Van hebben en zijn. Uh, heb je het gelezen of niet? Uh, ja, dat dat... Dat zijn zo belangrijk is. Dat, dat, dat hebben is oorlog en ze, het gaat om zijn. En, uh, is dat de tegeltekst? Want daar zijn nee, we aan toegekomen. De, ja, ja, zijn we daar aan toe. Nee, dat wordt een, wordt een andere. Uh, het wordt wel een cliché, maar ja, hij, hij past gewoon bij mij. <lacht> nee, die, die, die, die, dat gedicht opwijting, dat, dat, dat vond ik mooi. Want ook zonder dat je iets hebt, juist uh, gewoon het zonlicht maakt mij blij, als dat goed valt en de blaadjes bloeien. Dat is allemaal gratis. Dus, uh, en wat ja. komt er op de tegel te staan? Nou ja, heel flauw, maar dat wordt pluk de dag, want dat is echt mijn levensmotto. Gewoon elke dag opnieuw beginnen en uh, als er in de straat rechts de zon schijnt, dan loop ik daar rechts in. En niet links waar schaduw, of niet rechtdoor waar schaduw is. Dus uh, dat volg ik echt elke dag. Dat, dat dus, uh, elke dat... dag pluk een foto is het eigenlijk. Uh, ja, ook dat. Oh ja. Dankjewel. Gaat allemaal volgen op slijper.nl. Dankjewel. Uh, zo dadelijk op deze zende twee dingen. Ellis de Bruin in gesprek met Sjaak Zonneveld over het pensioenstelsel. Hij schreef het boek Het Nieuwe Werken aan je pensioen. En uh, met Martijn de Vries, ook fotograaf. Op dit moment zijn zijn foto's te zien in de lucht-expositie Slavernij toen en nu bij de Amsterdamse Stopera. 2000 per dag krijgt Thomas Slijper. <laughs> Dank je wel, Thomas. Dank, meneer Slijper. Dit was aflevering 2659. Morgen praten wij met regisseur Jeroen Leinders over zijn speelfilm. Tula, The Revolt. Het verhaal van de slaaf Tula. Een nationale held van Curaçao. Tot dan. Radio 1. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag...